Jawel, ik kom maar aan. Gouverneur De Dijnen zit bij de burgemeester. De Dijnen. Ze dus willen eens informeel met mij praten. Jij komt toch mee, hè? Zet daar maar zeker van. Die goed nieuwsshow wil ik absoluut niet missen. En van Frank Lernout ook geen nieuws neem ik aan? Nee. Oké, okay, commandant. Bedankt om mij op de hoogte te houden. Ja, ja. Wij verwittigen u natuurlijk ook. Ja, van zodra er nieuwe ontwikkelingen zijn. De federale heeft nog altijd niks te melden? Nee, Jan. Niks over Duran, Hernan, niks over Lernhout. Misschien zijn die twee wel samen op vakantie naar het Paaseiland of zo. Hm. Van het Paaseiland gesproken, dat zou ik nu eens graag willen uitvissen, zie. Wat dat rongo-rongo-tablet hierbij komt doen. Dat is nu zegt de vreemde eend in de bijt. Zich van in... Let een beetje op je woorden als we daar zelfs bij de burgemeester en de gouverneur zijn, hè. En begin in geen geval over die foto's van Maya Klaas, Want we moeten nog altijd uitzoeken wat die daar bij haar lagen te doen. Oké? Okay? Schatje, maak u niet ongerust. Ik maak me wel ongerust. Ik zal op kousenvoeten lopen. Je kent oh. mij toch. Ja, je, je kent het gezegd, hè, commissaris. Ogenboom, vang veel wind. En over wie wordt er niet geroddeld tegenwoordig? Hè? Ik lees kijk ook wel. Ik heb een rendezvous. Bentententist en wie niet trouwens. Je moet een beetje geloven wat er allemaal in staat. Hoe sigaar is uit, <laughs> mm, ja. dank ik. Nog iemand uh, een drankje? Annulore? Pieter? Je hebt toevallig geen lijntje kook liggen? Nee, Pieter. Dat was toch een grapje, hè, Pieter? ja, Pieter? Ik hoop het. <laughs> Zo anders, hè. Ik heb wel noeren waarom dat de commissaris dat soort grapje minte te moet maken. Hè. Even een even vuur, Pierre, want de sigaar is weer doodgehaald. Ja. Omdat u zich beter zorgen zou beginnen Dank. maken... over sommige van die roddels die over u de ronde doen. Die in verband met Maya Claus bijvoorbeeld. Die wij er onder andere van verdenken als drugskourier <laughs> te werken. Klaus, Maya Maya De Maya Claus. Is dat ons gespreksonderwerp voor vanavond? Dat hij met wij mogen zijn, hè, Pierre? Commissaris... Die Maya Klaus heeft fantasie voor twee. Nou, dat hebben we inderdaad al kunnen constateren. Vooral op bepaalde ja, dat is toch gebieden. Het nichtje van uw vrouw, hè, Mark? heb de burgemeester, weet ik even ja. Goed, misschien zou ik in het vervolg beter wat voorzichtiger zijn. Maar dat Maya Klaus met drugs te maken heeft, wel, daar geloof ik dus niet van. Hè. Dat meeske houdt zich niet met zo'n ding bezig. Hoe lang kent u haar eigenlijk al? Oh, ik heb eens oh, een kleine twee jaar zeker. Ze is toen aan mij voorgesteld door Max Kleisters... op een uh, receptie achter de eerste persconferentie van Brugge 2002. U kent Max Kleisters? Ja, oh, Dat is veel gezegd. Hè. Waarom? Is hij hem ook ergens van verdacht of zo? Niet dat we weten. Ja, verstaat. We moeten er nog niet te veel over zeggen, zeker. <grijg> Pierre, heeft uh, me nog een keer een bourbon. Eén ding kan ik u wel vertellen. Hè. Die Max Kleisters, die is zo corrupt... ...of dat maar mogelijk is. Ja. Ik denk dat Pieter en Annelore vooral graag zouden horen... ...hoe je relatie met uh, Maya Claus ineens zit, Mark. Ja, ik. Ja, misschien toch maar beter ik even vertellen, zeker, heb Pierre. Het is al bij al eigenlijk niet veel meer dan een ambetant veriver... ...uit de interne keuken van de stad en de provincie. Hier, Mark. In buimen. Uh, Pieter, mag ik u uw glas nog eens bijvullen? Geef maar. Annelore? Ja. Uh, nee, bedankt. Ik heb Maya Klaus dus voor het eerst op de receptie ontmoet... ...en ik heb haar nadien met mijn dienstwagen naar huis gebracht. Haar was in panne. En... U had een garagist kunnen opvorderen. Mevrouw Martens, als die hem altijd zo rad van tong... ...moet je nou een beetje zeer aan je hoofd hem s'avonds. Eer Peter uw glas. Hm? Dank u. Drink dan u rustig leeg en luister gewoon. Mark is er al bereidheid om u bij uw onderzoek te helpen. Laat hem u rustig vertellen hoe de vork aan de steel zit. Ja. Ik ben toen even bij haar ben geweest om nog een beetje na te praten, om een, uh, een slaapmetje te drinken en zo. Enfin, hoe gaat dat? He? Dat soort dingen. Yes. Dat vond ik weer een interessant vrouwtje. Met frisse ideeën over de kunst en de cultuur. En als gouverneur, lijkt ik, heren menor te luisteren bij de jeugd, want die eet de toekomst. He? Ah, u hebt het dus over de toekomst gehad. Haar de sleutel van uw appartement in Blankenbergen gegeven, bedoelt u? Van in dat volstaat, hè. Het gaat hier namelijk niet over Maya Klaus of over de eventuele roddels die je daarover gehoord hebt... maar over Max Kleisters. Meneer Kleisters is mij namelijk drie dagen geleden komen opzoeken... om over zijn honorarium te klagen. Hij vond 30.000 euro niet genoeg, of wat? N inderdaad. Hij wou 10.000 euro meer. Hij zet ons met rug tegen de muur als het stadsbestuur... niet met extra geld over de brug zou komen... dan zou hij direct naar Amerika teruggaan. Dat is de keer wat dat, dat zou betekenen voor Brugge 2002, commissaris. En voor de promotie van de stad en voor de provincie. Zelfs voor het hele land qua culturele uitstraling enzovoort. En een nu al uitverkocht stuk in het concertgebouw afgelast... ...op twee weken voor de première. En een hoop negatieve paas. Maar ik heb na ruggespraak met het zelfbestuur ...aan Max Kleister duidelijk moeten maken dat er geen sprake van was... ...dat wij meer zouden betalen. Wij hebben extra geld gewoon niet. Kijk, sorry hè, commissaris. Maya Klaus... Om het kort houden heeft gisteren contact met me genomen... om te vragen of ik in deze zaak kon bemiddelen. Ah ja, dat was logisch, hè. Want ze kende u tenslotte nog van twee jaar geleden... van die avond dat je ge haar gedepaneerd hebt. U weet toch dat ze een jeugdliefde van kleisters is? Peter, dat doet nu niet ter zake. En wij hebben in de loop van ons onderzoek vernomen... dat ze misschien nog altijd iets hebben. Pieter. Meneer Van Hijn, ik word thuis verwacht... want mijn vrouw is niet goed ter been en... Uh... Oei, heeft hij nog altijd last van migrainen, Mark? Ja. <tijd> Te doen. maar bon. Ik ging Juffrouw Klaus is dus gisteren bij mij komen pleiten om de zaak in de minne te regelen. En voor tien en ander buiten de pers te houden heb ik daar straks met haar een onderhoud had op mijn appartement in Blankenbergen. Ik heb u verteld dat de provincie eventueel uit een reservefonds een bedrag kost vrijmaken. Uit welk reservefonds? En hoe hoog was dat bedrag? Ik ben ik wel niet verplicht om u dat zomaar te vertellen... Maar om u mijn goede trouw te bewijzen, meneer Van N. hij krijgt 6.000 euro extra uit het bijzonder fonds voor stimulering van het kunsttoerisme. Voilà, u weet je het allemaal, hè. Van N. wat denk je, drinken we nog eentje en gaan we met z'n vier nergens iets eten? Met z'n drieën bedoelt je zeker? Meneer de gouverneur moet toch dringend naar moeder de vrouw? Dat is toch ongelooflijk, hè? We zitten mij zo niet te duwen, Pieter. Straks rijden we nog ergens tegen. Weet je waar ik nu veel goesting voor heb? Om naar Els arts te bellen... en die seksfoto's van hem en Maya aan haar te verpatsen. Ach, of nee, ik geef ze zelfs gratis weg. Dat zij ze maar verkoopt, aan de rendezvous. Ja. Of aan de internationale pers of zo. Ja, ja, het is al goed. Allee, kalmeer nu maar, Pieter. Nou, straks krijg ik nog medelijden met Max Kleisters. Die onnozelaar weet waarschijnlijk van niks. Stel u voor... Meneer de gouverneur heeft nooit iets gehad met Maya Klaus. Hij heeft ze maar twee keer gezien. Een jaar of twee geleden en vandaag. Maar dat betekent nu wel dat Maya Klaus haar alibi kwijt is, hè? Wel, ik heb veel zin om haar gewoon te lossen. Met seksfoto's en al. En daarbij maak u maar geen illusies. Als er op aankomt, heeft Maya dan wel de nacht doorgebracht met Stefan de Klerk of zo. Hm. Of u weet, misschien wel met mij. Maar was ik zo zat dat ik mij dat niet kan herinneren. Zeg, gaan we naar uw bureau of direct naar huis? Het is al half acht, hè. Recht naar Lestamine, als het van mij afhangt. Met van in. Ah, Magda. Heel goed van u. Heel hard bedankt. Ja, ja, dikke kus. En uh, blijf mij op de hoogte houden, hè. Dat was Magda, van ja. Belgacom Met heel interessant nieuws. Kolonel Ketos heeft de afgelopen uren constant geprobeerd om antwoord te krijgen op het nummer van Els Piraats. Magda, is dat geen oud lief van u in? Ik wist niet dat je daar nog contact mee had.